Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Casper Meijer met het NOS journaal. De luchtvaart heeft veel last van coronabesmettingen onder het personeel. Volgens de site FlightAware zijn daardoor wereldwijd duizenden vluchten uitgevallen. De Amerikaanse maatschappijen Delta en United lieten gisteren weten dat ze enkele honderden vluchten moesten annuleren omdat er bemanningsleden positief zijn getest of in quarantaine zitten. En ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa kan de komende tijd minder vluchten uitvoeren. De omicron variant van het coronavirus is inmiddels ook aangekomen op Curaçao. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen neemt er flink toe... van 200 vorige week vrijdag naar zo'n 960 gisteren. De regering van Curaçao wil een verdere stijging tegengaan... door zo snel mogelijk iedereen van 18 jaar of ouder een boosterprik te geven. Dat kan vanaf morgen, want dit weekend komen 60.000 boosterprikken uit Nederland aan. Bij een brand op een plezierjacht in Koog aan de Zaan is een 56-jarige man omgekomen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht waar hij is overleden, meldt de veiligheidsregio. De brand op het schip brak rond half negen gisteravond uit. Waarschijnlijk waren één of meer lekkende gasflessen de oorzaak. Het is nog niet duidelijk wat de man deed op de boot. Op het Kribbenplein in het Palestijnse Bethlehem was het opnieuw rustig gisteravond. Traditioneel komen in de Bijbelse geboorteplaats van Jezus op kerstavond duizenden mensen samen. Maar door de coronapandemie is het net als vorig jaar erg moeilijk om op bedevaart te gaan. Israël sloot ook dit jaar de grenzen voor buitenlandse bezoekers. Hoewel de stad heeft geïnvesteerd in het aantrekken van meer lokale bezoekers... bleef zeker een kwart van de hotelkamers in Bethlehem leeg.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 dit is kerst met CFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Luisteraars. Dit is Goedemorgen Zandvoort van Eerste Kerstdag 2021, oftewel 25 december. Samen presenteren we dit programma vandaag met mijzelf, Jelma Koper en Cor Draaier. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Vrolijk kerstfeest allereerst natuurlijk, voor iedereen die het viert. Ja, want het is natuurlijk prachtig mooi weer. Er was sneeuw verwacht.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 Uh, ook wordt er iemand, een heel bijzonder iemand, in het zonnetje gezet. Uh, en gewoon om die kerstfeer weer terug te brengen. En uh, nog even terugblikken. Ik maakte ook afgelopen donderdag een kerstuitzending op uh, ZFM. En dat was ook erg geslaagd. We, we, het, wordt, uh, het wordt steeds gezelliger in de standwoordse media. Ja, dat hoort ook zo. Ja. Radio op, Lekker samenwerken. Ja, inderdaad. <laughs> nou, ik, het goede nieuws is, ik heb uh, Raymond aan de lijn. Nou, dat is zeker wethouder Ik Raymond van Haafden een hele goedemorgen. Goedemorgen. Um, wij hebben begrepen dat de kandidatenlijst van D66 uh, klaar is. Dat klopt. Ja. En laat me één keer raden: u staat op nummer 1. Dat was al bekend. Dat was al bekend, <laughs> ja. Ja, dan. Um, We hebben natuurlijk al uh, de lijst trekkers erin gehad, dus uh, nummer 1 was, uh, was al gegeven. Ja.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 Ja, precies, is dat is proces eigenlijk helemaal naar wens verlopen? Zijn jullie allemaal op tijd klaar? Of uh, dus, waren er toch nog wat dingen waar jullie tegenaan liepen of is het allemaal. Uh... Nee, op het moment dat de, de conceptlijst klaar was, uh, is er één kandidaat afgevallen, die is afgehaakt. Uh, die uh, zegt, nou ik, ik, ik, ik kan maar niet zitten op de plek waar ik uh, geplaatst ben? Dus dat, die heeft ervoor uh, gekozen om er niet door te gaan. En alle anderen uh, wel. Alleen, ja, daar zit dat dan een officiële procedure aan, want iedereen moet een stem uitbrengen. Uh, dat is allemaal nieuw, zeg is allemaal tegenwoordig via het internet. Dus dat is altijd lastig. Uh, werkt het altijd perfect? Maar uh, is allemaal opgelost. Uh, en afgelopen de af donderdag hadden wij onze uh, afdelingsvergadering en is ja. de lijst definitief vastgesteld. Ja.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 Van de alle beperkende maatregelen rondom corona. Nou, ik ben blij dat we samen met, uh, met het tussenpunt, het, het jongerenwerk, uh, uh, de huiskamer, de jongerenhuiskamer hebben kunnen ja. openhouden. En daar gaan we dus op de reur gaan echt extra inzetten ook extra middelen beschikbaar stellen om het jongerenwerk uh, in Zandvoort... De transitie de komende jaren.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 Dat alles is natuurlijk ja. mogelijk. Kan altijd, hè? Kan ja. altijd. Ja. ja, wordt u dan de fractievoorzitter? Ja, want ik sta aan de lijst. En uh, ja, dat heeft wel verplichtingen. Ja. En dan dus had u daar de verantwoordelijkheid bij. Ja. En dan uh, heeft u er geen spijt van dat u terug uh, naar, naar, naar Zandvoort bent verhuisd. Ik, <laughs> ik denk dat niemand dat. spijt van. <laughs> ja, ja, ja. Okay. Nee, hoor, nee. Ik, ik, ik vind het uh, heerlijk om om te wonen.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 Nee, dat klopt. en dat is, uh, nou, dat, dat, Zo is de democratie in Nederland in elkaar. Dus uh, iedereen die mag een eigen politieke partij oprichten en uh, zich uh, melden en uh, deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In dit verband, dat hoort, dat hoort er voorbij. Ja, om antwoord te geven op de vraag. Ja, ik, ik ga ervan uit dat wij uh, aan de inwoners van Zalveld hebben laten zien... ...dat wij een, een, een, een betrouwbare partij zijn die ook bestuurlijke verantwoordelijkheid wil nemen...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 Dan kunt u naar nou uzelf luisteren, dat is toch leuk, hè? Nou, geweldig. Nee, misschien nog even kort een, een laatste toevoeging... ...de kandidatenlijst van een aantal gemeen, uh, partijen... Dat laat zien dat vooral uh, inwoners van Zandvoort op de lijst... staan. ik ben blij en trots dat onze uh, nummer drie uh, Jette de Vries... Uh, ...inwoner is van Benfelt en ik vind het belangrijk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 And when you walk down the street Say hello to friends you know And everyone you meet Ho, ho, the mistletoe Hung where you can see Somebody waits for you Kiss her once for me Have a holly jolly Christmas in case you didn't hear Oh, by golly Have a holly jolly Christmas This year Have a holly jolly Christmas It's the best time of the year Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street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 ja, normale dingen. die je doet als burgemeester. namelijk onder de mensen zijn. dat die wegvielen. Dus dat is zeker in de begintijd. was dat heel lastig. Want je. als burgemeester. heb je heel veel aan. gewoon het contact met mensen. Je spreekt met mensen. Mensen vinden het fijn. om even met je. van gedachten te kunnen wisselen. En dat gebeurt ook vaak. net op die plekken. dat je elkaar toevallig tegenkomt. Ja. En dat was natuurlijk allemaal veel minder mogelijk. Dus ik ben blij dat het het afgelopen jaar. wel natuurlijk. bepaalde momenten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 Belangstelling was enorm. Ik heb begrepen dat zelfs de BBC heeft geweld. Ja, we hebben hier de, de ZDF, de ARD, eh, BBC, eh, veel internationale media. Ja, de focus lag echt op Zandvoort. Eh, ja. En eh, het mooie daarvan is, is dat je ziet dat dat... Uh, dat trilt daarna nog een tijdje na. Uh, want ja, de naam van Zandvoort is echt de hele wereld overgegaan. En dat, uh, ja, dat, dat, dat geeft ook meteen een andere klank. En uh, dat, ja, dat was wel heel, echt heel indrukwekkend om te zien hoe dat doorwerkte. Goed, we sluiten dit stukje even af. We komen zo bij je terug. It's beginning to look alive, like...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 It's beginning to look a lot like Christmas.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 en te dansen. Oh frosty the snowman was alive as he could be and the children say he could laugh and play just the same as you and me thump it thump thump thump it thump thump look at frosty go thump it thump thump thump it thump thump over the hills of snow En het was Jean Autry met het nummer Frosty the Snowman. Nou lekkere muziek hoor. Ik doe mijn best. Ja. En uh, we Kom. hebben iemand aan de telefoon en die, die vond dat ook leuke muziek. Dat vind ik toch leuk om te horen. Goedemorgen Maaike. Goedemorgen ja. Cor. Nou hier. Ja, heerlijk op kerstdag muziek. Ja, fijn. Hoe, uh, hoe is het met jou op eerste kerstdag? Nou, terecht uh, moet ik zeggen. Ik loop zo in. een beetje te rommelen.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 Uh, dat begon natuurlijk met een opvallende uh, mededeling... van uh, ja, de, de, de gevestigde collega Belinda Geurensen. Ja, ja, die zag ik echt niet aankomen. Dus inderdaad, was dat dan... Uh, ik had wel begrepen dat Belinda niet uh, voor de VVD terug zou komen. Maar ik had verwacht dat ze de rit nog volmaakt. Maar ja, ze heeft niet niks. Dus, uh, nou ja, ik kan proeven dat het er dan eruit is. Want uh, politiek is een beetje Dat leer ik nu aan blijven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 Oké, okay, nou, of ik zo. ga er ook niet over het echt spijten. Nee, maar <laughs> Ik kan er ook niks over zeggen. Ik, volgens mij is daar een heel. Ik uh, uh, uh, uh, hey, bedoel, de kiezer gaat daarover. En uh, dat is nou echt iets wat ze intern met elkaar moeten oplossen. Of ze dat wel of niet, of ze die plek leeghalen of niet. Ja, Duidelijk is dat bij Belinda direct eruit is. En dan. Uh,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 I'm down. Let all him a good old Present for my baby He Ain't for me Ha ha ha Merry Christmas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 Nu allemaal fijne dagen en een